the groove that the corona brings dance, dance Radio. over that best ever radio the freedom we all desire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 De kans is groot dat veel instellingen die werken met software van Citrix... zijn aangevallen door cybercriminelen. Dat zegt het Nationaal Cyber Security Centrum. Door in te loggen op Citrix hoeven mensen niet naar het kantoor te komen... en kunnen ze thuis werken. Organisaties die Citrix te laat hebben geüpdate of dat helemaal niet hebben gedaan, zijn waarschijnlijk aangevallen, zegt het centrum. Twee panda's in Oude Hans Dierenpark hebben eindelijk met elkaar gepaard. Dat gebeurde na een aanloop van ruim twee jaar... Pandavrouwtjes zijn maar een paar dagen per jaar vruchtbaar... en het libido van de mannetjes ligt meestal op het nulpunt. Dus ze moesten worden aangemoedigd door verzorgers... met urine van vrouwtjes in hun hok... en geluidsopnames van andere parende panda's. Over een paar weken moet blijken of er een panda baby komt. Het weer, vanavond veel wolkenvelden en opklaringen. In de zuidelijke helft van het land daalt de temperatuur tot onder het vriespunt. In het noorden waarschijnlijk geen vorst. Morgen vrij veel zon, maar in het noorden meer bewolking. Het wordt morgen 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files worden maar zeker weer wat korter. Maar het is nog wel wat drukker onder meer bij Amsterdam. Want op de A10, de ring zuid van Amsterdam, staat het vast... tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart. Daar heb je nog 10 minuten vertraging... Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het langzaam bij knopend Holendrecht door een pechgeval. Vertraging is daar 5 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ben je 20 minuten langer onderweg tussen Nieuw Vennep en Zoeterbode Dorp. Op de N200 Amsterdam richting Halfweg 10 minuten vertraging. Daar rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg. En op de N522 Belmermeer richting Amstelveen rijdt het langzaam bij Amstelveen.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 10 over 6, ik zeg een goeiemiddag, ik bedoel verder, of the Night, een goede die je eigenlijk niet zo vaak hoort, en daarom uh, vandaag hier bij Dance Radio, ik zeg nogmaals welkom dat je erbij bent, 1 van 6. Ik heb me net uh, laten vertellen dat uh, de heer van Leeuwen gisteren met zijn paardjes binnengekomen. Oh Oh, oh, oh. Door te melden of anders via Facebook. We doen wel via Dance Radio Amsterdam. Leuk man, die, die Huggenholz-bocht. Ja, een beetje schuin zo. En dan kunnen ze volgas doorheen. Tenminste, voor de echte mannen al daar. In het weekend van 1, 2 en 3 mei. Er schijnen nog een aantal dietjes bij te komen. En één groot feest. Een camping van 538 komt er ook bij. Ja, gewoon met de fiets, jongens. Ik hoop dat het een beetje lekker weer is. Ja, boulevard komt niet op met de auto. Dat gaat niet lukken, ik. Nee. Ik hoop inderdaad dat ook de standhouders daarin meegenomen worden. Die zijn bang dat ze omzet verliezen. Maar nou, de man op 100.000. Dus zou het wel goed moeten komen, wat denk jij? Daar is het Het is pas drie weken geleden om 21 dagen precies te zijn. Het was een oudjaarsdag, echt waar. Ik heb het nog lekker gevonden van Kings of Tomorrow. Misschien kees was van Finally. Nee, die niet. He's fall for you. I feel my heart beating His eyes are beaming It's got me in the sense of surrender. Avond. Blue Monday, een soort creatie. Als je je eigen verveelt of je voelt je je lekker, dan ga je kopen. Ja, dat is wel belangrijk hoor. Ja. Vervelend, dus uh, ik ga maar bestellen via internet. Het is al uh, gebleken dat er uh, sinds een aantal jaren... een hoop winkels leegstaan. Oftewel, een hoop leegstaand. Leegverstand, zo moet ik het zeggen. In de dorpen en wijken al daar. I like because I like the group, it's because I like music a lot. I uh, dance. Radio. Dance. Radio. Dance, radio. Oh, kings of Tomorrow. Fall for you. Sandy Rivera's classic mix. Is dat dus? Jongens, jongens, hè? Was het heeft morgen een beetje vriezen. Moet je naar krabben? Nou, ik had er niet zoveel last van. Uh, net uh, buiten Amsterdam. Volgens mij viel het in noord uh, Holland uh, ook wel mee. Ja, nou, dat dacht ik ook wel. Maar misschien de rest van het land uh, ja, iets minder uh, basal, laat ik het zo maar zeggen. Ik heb trouwens de weerbeeld gezien in Spanje, Zuid-Spanje. De buurt van Valencia en zo. Een aantal mensen overleden. Ongelukken gebeurt hoger. De storm Gloria. Het is een aardig keren toch wel daar. Dus dan valt het hier denk ik nog wel mee. Ja toch? Nou lekker bij de muziek. Inderdaad. De remix van Michael Jackson. Of een verzoekje, mag best hoor. Jawel. Dat is wel wat leuk is. Hou me zeker aan. We volgen op dansradio.n Rock with you hier Bij that Radio en CFM. Relax. Leave back in groove with mine. You gotta feel that beat, and we can and ride, ride the boogie, share, share that beat of love. All right. <laughs> I want Me. Give me. Me. Just give me the night Alright van George Benson, hier bij Dance Radio. kwart voor zeven. Ik zeg nog wel eens goedenavond. Nou, ik denk het nog wel leuk. Hm. We Bijroon, goedenavond, man. Hoe gaat hij? Alles goed? De maandagavond is weer gevuld. Tussen vijf en zeven. We zijn weer retour van vakantie. Mm -mm. En dan lekker even zoekplaten. Dat dacht ik wel, hè. Jamis, what do you got to lose here with Dance Radio? listen this is just taking just one minute of your time just one minute i just got to say just one thing i've been watching you for a long time all right but right. please just make it quick The Lord above Fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance Radio. Primetime Ik heb een beetje genoten van de muziek hier Van Dance Radio Die samenwerken met ZFM Inderdaad lokale omroep voor Zandvoort voor Ik ben beetje avond toch Geen B. Brown Ik zit in, ergens in Azië Ik geloof in de buurt van Thailand Dus genoeg alleen met een van Ik wens je een fijne week Doe rustig aan David. Dat daar doen we niet aan. Spreek met elkaar snel. Carry well, I'll be around. De volgende keer. Hoi. ziens.